Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In de eerste week van april zijn er 69 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 25 meer dan in de week daarvoor. De meeste bedrijven gingen failliet in de horeca. In die sector vielen 15 bedrijven om. Volgens het CBS is dat het hoogste aantal faillissementen per week... in deze branche tot nu toe dit jaar. De cultuursector doet een oproep aan het publiek... om geen geld terug te vragen voor kaartjes die ze al gekocht hadden... maar die niet kunnen worden gebruikt vanwege de coronacrisis. De theaters en concertzalen hebben een buffer nodig om weer op te starten na de crisis en hopen dat mensen daarom een voucher aanvragen voor een ander evenement of een andere voorstelling. Bonden en werkgevers in het voortgezet onderwijs zijn het eens over een nieuwe cao tot 1 januari. De lonen gaan met ruim 3,3% omhoog en de salarissen en salarisschalen worden verhoogd met 2,75% meldt CNV Onderwijs. Ook gaat de eindejaarsuitkering omhoog en krijgen fulltimers een eenmalige uitkering van 750 euro. In België zijn de afgelopen 24 uur 283 nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Het is het hoogste gemelde aantal doden sinds het begin van de epidemie in België. Het aantal ziekenhuisopnames is wel voor de tweede dag op rij afgenomen. In Spanje is het aantal doden door corona opgelopen tot boven de 15.000. De afgelopen 24 uur zijn er 683 nieuwe coronadoden gemeld in Spanje. De afgelopen dagen waren dat er nog meer dan 700. In Rusland is het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus intussen de 10.000 voorbij. En zijn daar nu 76 sterfgevallen gemeld als gevolg van corona. Volgens minister Hoekstra zijn er genoeg coronamaatregelen... waarover de EU-ministers van Financiën het eens kunnen worden. Vandaag vergaderen ze verder nadat gisteren het overleg werd opgeschort. Hoekstra blijft erbij dat leningen zoals euro-bonds voor hem onbespreekbaar blijven. Andere steunpakketten zijn volgens hem wel mogelijk. Het weer, de zon schijnt, trekken ook wolkenvelden over. In het noorden 15 graden, in het zuiden kan het 23 worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort.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 of was bedanken voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En ook dit weer een hoop mooie muziek. Tante Leen komt eraan Gert en Hermine, maar eerst de, de man die tijdens de Tweede Wereldoorlog... dankzij van tolsverkapte verzetslied op de Grepperberg van af aan bekend werd als anti-Duits artiest. Gebruikmakend van zijn populariteit zocht hij bij optredens de grenzen op... Wat, uh, ...van wat de bezetter als toelaatbaar beschouwde... ...dat hij die grenzen ook wel eens overschreed, ...bleek uit het feit dat hij zowel in 1941 als 1943 gedetineerd was... ...in de Schevenigse strafgevangenis... ...op beschuldiging van anti-Duitse provocatie. En daar werden hem de medicijnen die hij nodig had voor zijn uh, hartkwaal onthouden. En Teddy Schaak wist met een list en moed bereikend uh, dat ze haar uh, vriend kon bezoeken. Ze smokkelde de medicijnen naar binnen en redde daarmee mogelijk zijn leven...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 Heel Nederland, het jeugd aan, de vreugd is algemeen. Ons kranig Nederlands elftal gaat volmoed naar Rome heen. Het wereldkampioenschap, hoogste voetbal, ideaal. Is eervol en verheven doen te zingen we allemaal. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Met bakhuis dopen, daar daarvoor twee. We gaan naar Rome. Gaan naar Rome en Vente neemt zijn kanjers mee. En Mijners zo goed als mid. Die juichen om de beurt. hij zit. Als echte jongens, als verme jongens. Hollandse jongens van Jan de Wit. En Puk van Heel die dribbelt vier en vuurt zijn mannen aan. Wim Anderise staat hem bijgesteund, de pelikaan. De kieferen, Weber en Van gelijk gelijke rots. Het Nederlands voetbalelftal is ons nationale trots. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Bij Pakhuis Doelpunten daar voor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En Vente neemt zijn kanjers mee. Mijn er zo goed als mid, die hij om de beer vrij zit. Als echte jongens, als warme jongens, Hollandse jongens, van Jantewit. Bij pak hij strap rent van Wels voor het doel zweet de bal. Mijnders naar Spits voor een te toe Dan volgt een doffe knal Bijandelijke net dat trilt Dat gaat zo keer op keer Als Nederland dat niet wint, ik denk geen macaroni meer We gaan naar Rome We gaan naar Rome Bij pakken doop En twee We gaan naar Rome We gaan naar Rome En venten neemt zijn kanjers mee En Mijnders wel zo goed als ze wit, die eigen om de beurt, hey, zit. Als echte jongens, als warme jongens, Hollandse jongens, van Jan de Wit. Er zijn geen rozen. Een mens geboren die niet weet dat er tranen zijn. Maar als je van elkaar blijft houden, samen delen het lief en leed. Ach, al maak je wel eens fouten, sta er niet bij stil, vergeet. Er zijn geen rozen zonder dingen en niet altijd zonder schijn als bij elkaar toe. Zingen, jouw stem hoor ik haast iedere dag. Westertoren die jij in gedachten ziet staan. Jouw stem is voor mij als een parel. De parel. De muziek van Tante Leen met Oh Johnny. En daarvoor hoor u Gert en Hermine met Geen rozen zonder doornen. En de volgende artiest is Reinhard Friedrich Michael May. Geboren in Berlijn op 21 december 1942, is een Duitse zanger en liedjes schrijver. In Nederland en België is hij vooral bekend door de liederen als De dag van toen, Uber die wolken, Goede Nacht, Freunde. En het refrein van laatst genoemde nummer werd als herkenningsmelodie voor het Nederlandse radioprogramma met het oog op morgen gebruikt.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 Schotje voor hoor, we gaan afwassen. Doe maar hoor, doe het nou lekker. Goeie dag, nou dan ligt het aan hè. Ik op die manier niks meer over. Nou nou, <tie> ik had gedroomd oh, van onze manen schijnen met die man van mij. hoor. Oh, daar kan het ook anders zijn, toch zou ik hem vast niet willen ruilen, omdat ik al zoveel van hem had.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 Don't fool it.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 En overleden al hier in Zandvoort op 21 januari 2016 was een Nederlandse zangeres. Ze was bekend onder artiestenaam Zwarte Riek en had als bijnaam de Jordaanprinses. U hoort er nu, Zwarte Riek met Zandzee, de platte boenderen. De Laat in de jovolle Jordaan. Langs ze leefden. Er was een gouden brullen van het de tante Jaan. ze Er werd gekolloqueerd, dus het omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Het was zeker van. De zandzee, de het door, uitzet in de ruten en je lier met je rokken en de stier. De zandzee, de de boerder en allemaal de benen van de geur. de tien minuten voor hij wordt de tante Sjaan. Al lang zal ze leven. Want heus het gouden verloren gaan. fefe die jongens opgelet, ik zing een aria de parelvissers van Bisset, ja. Dan nou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 Zonder schijnen, want in de men regeert de nacht.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 Figaro zichtbaar verstoord Ging intussen de opera voort En ze zag in de zaal Daar de wafelvrouw De wafelvrouw pardus. Kom er binnen, kom er binnen Ga die wafelvrouw Ja die binnen, binnen, binnen, binnen Zei de wafelvrouw Dat is sterk zeer aangedaan Want hij kon ze haast behoorlijk verstaan En ze zag in de zaal daar de toverheks de toverheks Laat maar zakken laat maar zakken die toverhex. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen die wafelvrouw Ja die binnen, binnen, binnen, binnen zei de wafelvrouw Da -da -da. Want dat gepraat werd hem werkelijk te veel En ze zag in de zaal ook de barones, De barones baroness De elite, de elite, die barones? In de zwete, in de zwete, zei de baroness Laat me zakken, laat me zakken, die toverheks ha, la, Zei je pakken, zeg je pakken, zei de toverheks Kom maar binnen, kom maar binnen, die wafelvrouw Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw En ze zag in de zaal ook de oude heer, de oude heer Pardus. En niet zo echtig, niet zo jichtig naar nou die oude heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei die oude heer. Die Elite, die had die, die, die, die, die, die baron. In de zwarte, in de zwarte, zei de baronnes. Laat maar zakken, laat maar zakken aan die toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zei de toverheks. Binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw: Dat is stark, dat is stark en de dominee. Madak, madak, madak, madak, zie die dominee. Houden jullie nou je smoel, Liep de Figaro. Je zei je familie wel, bedroeg ik haar, die Figaro. En toen voor men doek daar liet zakken, ben hem gauw met cateautje gesmeerd. Want de Figaro kreeg het te pakken. Zoiets, Zoiets heeft Moordzak nog nooit gekomen. het cocktailtrio met Katootje en daarvoor een hit het 1952 Max van Praag met af onderweg zometeen hier op de lokale omroep CFM Zandvoort bobby en ja, ook Marva komt eraan maar eerst de Kets met dat leuke plaatje een van mijn favorieten uit die tijd het autootje we hebben een ongeluk gehad met het autootje met het autootje met het autootje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 Van het autootje en de lampen en de bumper en het stuur. Het is te voor zevenvijftig. Niemand? Nou, 55 vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Take Nee. <middels> Ik staan. de kleine Osteria. Daar in het prieeltje. drinken we dan vino. La bellamea, en na iedere kus zeg jij me lachen, oh bambino. het spelen, hoor ze niet, hoor ze niet, liefde sparen strelen, hoor ze niet, stoor ze niet, aan het kwele, luister niet, luister niet, luister maar aan Bella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 Let go, honey. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, Donna. <laughs> Dus maar naar bella bella donna, bella bella mia, ga met mij vanavond naar de kleine Osteria, waar de cifre stelt aan Dat was Bobby Haan met Bella Bella Donna... en daarvoor hoorde u van met Laat ons goede vrienden zijn. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit Bad Paat, Zandvoort. Het is nu tijd voor Maria Meri Servé-Bè. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919... en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998... was een Nederlandse zangeres. En zij vertolkte onder artiestenaam Zangeres zonder naam... decennia lang het Nederlandse levenslied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 Was aan de Costa del Sol, -a -ling, -a Ling. Daar sloeg mijn hartje op hol, ding -a -ding -a Mijn hand door mijn hart.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 Speelt ze thuis op haar harmonica Is heel de buurt ervan vol S'morgens vroeg aan, begint ze nou Met de melksinfonie Maar zodra onze melkboer komt Zit ze ermee op haar knie En dan, het is heus geen grap Zingen ze samen onder op de trap En mijn tante Veronica